Op tv-beelden is Langlois lachend te zien... en zegt hij dat hij met respect is behandeld en goed te eten kreeg. Huurders van Vestia dreigen een kort geding aan te spannen... tegen de noodleidende woningcorporatie. Ze zijn het oneens met het besluit van Vestia... om vrijkomende huurwoningen te verkopen in plaats van opnieuw te verhuren. Vanwege de financiële problemen zet Vestia... alle vrijkomende eengezinswoningen met een tuin te koop. In totaal wil de corporatie zo'n 15.000 van dit soort woningen... van de hand doen. De Iraanse president Ahmadinejad verwacht weinig van het overleg met zes wereldmachten in Moskou. Dat zei hij in een interview met de Franse televisie. De VS, Rusland, China, Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland komen volgende maand bijeen... om Iran ervan te overtuigen het nucleaire programma te staken. Eerder overleg leidde niet tot concrete resultaten. Ahmadinejad zegt over de volgende ontmoeting... We zijn niet gek, we verwachten geen wonderen. De Iraanse president onderstreepte nog eens het recht van zijn land... om uranium te verrijken voor vreedzame doeleinden. Bij baggerwerkzaamheden in een gracht in Muiden... is een auto met twee stoffelijke overschotten gevonden. Mogelijk zijn het twee Afghaanse vrouwen die sinds 2005 worden vermist. Zeven jaar geleden gingen ze een stukje rijden om te oefenen... maar ze kwamen nooit terug. De politie zegt nu dat een ongeluk waarschijnlijk is... maar een misdrijf wordt niet uitgesloten. Het weer, het klaart op. Alleen in het zuidoosten is nog kans op een bui. Morgenochtend volgen vanuit het westen perioden met regen. Het wordt dan 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Waar gaat u genieten deze zomer? Ah, hallo, Kees hier. Ik uh, breek even in voor de minder fileberichten. Ook belangrijk. Komend weekend zijn we druk bezig met het asfalteren van de A59. Daarom sluiten wij een deel van de weg af...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 Ga voor meer informatie naar hollanddok.nl. NWS langs de lijn nog tot 11 uur met uh, nog een klein kwartiertje Nederland tegen Slowakije. Bar Stigler en Jack van Gelder. Het is iets aardig aan het worden want Nederland zet weer een beetje aan. Vrije trap van de vaart landen boven op de lat... En Robbe draait nu het 16 meter gebied binnen met die stand van 1-0 in het voordeel van Oranje. Robbe van Bobbel goed gespeeld. Van de wiel, er moet de 2-0 komen. En dan komt hij niet mee. Ongelooflijk. 2-3 man voor het doel. missen. En uiteindelijk bij de tweede paal is het Avalai, met name die faalt. En is er ook gevlacht voor buitenspel. Dus we bieden veel spektakel voor helemaal niks. Want als we ook kijken dan staat met name Avalai, Die de bal volledig verkeerd raakt buitenspel. Maar het was een hele goede opgezette aanval met Robben van Bommel. En die bal die er uiteindelijk komt bij Avalai. Maar ja, meer dan dit levert het niet op. De bal in de handen van Moeka de doelman. Maar dat was ook dus zoals gezegd. Gevlacht en gefloten voor buitenspel. Maar het wordt in die slotfase weer iets aardiger. En het lijkt erop alsof Nederland gaat jagen op de 2-0. Terwijl nu een blessure is aan de Slovaakse kant. Maar het spel gewoon verder gaat. Dat wordt dus blijkbaar niet gezien. Dan wel heeft men er geen behoefte aan om te stoppen. Robben richting het 16 meter. Robben zoekt zijn tegenstander op. Gaat schieten. Maar raakt de bal niet goed. Die wordt opgepikt door Van Bommel. De geblesseerde Slovaak is weer gaan staan. Dat is de spits overigens. Robben heeft de bal. En Robben vanaf de rechterkant met een uh, bal onder zijn voeten. Laat hem even nu teruglopen naar Van Bommel. Van Bommel opent naar de andere kant van het veld, bal met veel risico. De bal blijft bovendien te laag. En wordt dan voordat hij bij komt onderschept. Inderdaad is het uh, Marek Bakos, speler van Victoria Pilsen. Ja, hij probeert nu aan de Hans Klok zijn voeten weg uh, te blazen oh, geloof ik. Keurig, maar hij staat er nog en hij gaat gewoon weer terugkomen in het veld ook. Volgens mij sterker nog, dat doet hij nu. Zo is het 11 tegen 11 en heeft Robben de bal. Robbe met uh, een sleebeweging uh, probeert zijn tegenstander een beetje te vernederen. Uh, van de Wiel krijgt dan de ruimte, geeft de bal voor. Kan uh, Huntelaar de invaller voor Van Persie er niet bij komen? Wordt hij wat moeilijk weggewerkt in het hart van de verdediging van de Slovaken? Is dat eindelijk uh, de jong die er goed op inspringt om het balbezit te geven richting Avelay? En uh, dan eens kijken wat er gebeurt. Uh, van der Vaart, die goed is ingevallen oh. voor Snijder. Die geeft de bal richting Avelay, richting Huntelaar. Huntelaar in het 16-meter gebied knalt tegen iedereen en alles op. En dan een doelpunt van Van der Vaart. Het is 2-0 voor Oranje. Het is even het doordrukken. Het is even net een versnellingtje. Het is uh, het uh, robbelen wat uh, Huntelaar inderdaad ook goed doet. Van de Vaart uiteindelijk uh, kan de, de 2-0 scoren. En dat is lekker voor Rafa van der Vaart. Maar ook voor Van Marwijk. Want uh, hij weet dat hij van der Vaart gewoon een goede vervanger heeft. Uh, voor de positie van, uh, van Snijder. De bal uh, wordt uh, goed doorgegeven. Huntelaar die er knalhard in knalt En daardoor de ruimte creëert waar Van der Vaart van profiteert. 2-0 voor Oranje. Hij doet het met rechts van de vaart. En doet dat overigens wel nadat Huntelaar, een van de twee centrale verdedigers, Salah Tademan van de eerste eigen goal, echt letterlijk wegtrekt bij de bal. Als de scheidsrechter dat ziet, kan hij daar nog verfluiten. En gaat het hele feestje door. Maar de scheidsrechter zag dat niet. Zo rost Van de vaart de bal met rechts in de verre hoek. Maar de actie die eraan vooraf gaat van Van de vaart zelf, hoe hij de bal krijgt van Affelaai, tussen drie mensen in, koel cool blijft, één keer wegdraait, een schijnbeweging maakt. En dan het steekpaasje terug op Avelay. Daardoor staan er ineens drie tegenstanders totaal op het verkeerde been. Is van onwaarschijnlijke schoonheid. En dat zal Van de Vaart misschien nog wel meer deugd doen dan de goal die hij uiteindelijk maakt. Nou... 75 minuten. Nou ja, 2-0. Daarmee is het in ieder geval beslist. En ik denk dat het Nels nou Elftal na nou, die zeepert tegen Bulgarije ook dit resultaat goed kan gebruiken. Ja, Guldan is erin gekomen bij uh, de Slowaken. Terwijl uh, de bal richting Robben iets uh, te scherp uh, is. En uh, de bal uh, uiteindelijk uh, bij de cornervlag is voor de Slowaken. Dus Slowaken die uh, gooien de uh, hoogte van hun eigen cornervlag uh, aan de linkerkant van het veld. Uh, de bal nu het veld in. Stoch maakt een klein overtredingje van de wiel kan het kopduel winnen. Dan is Van der Vaart de man die bots nu met de nieuwe man Doel dan. En vervolgens verdedigt hij via Konya uit. Maar die is te hard voor die bal voor Pekarik. Waardoor het balbezit is voor Kees Jansma. En het balbezit uiteindelijk binnen de lijnen een andere naam zal kennen. Want dat is uiteindelijk Avalai. Ook op het WK werd het vrij vroeg in de achterfinale finale tussen Nederland en Slowakije 1-0. Wedstrijd toen in Durban gespeeld. Wedstrijd werd het relatief laat vlak voor tijd. Of 7-8 voor tijd geloof ik 2-0. Toen werden er nog 2-1 door Fitek. Een strafschop in de extra tijd. Gaat Oranje de wedstrijd nu de nek omdraaien. Robben wil Huntelaar bedienen in het strafschopgebied. Huntelaar krijgt de bal niet omdat die bal vanaf de rechterkant voorgezet nog net van richting wordt veranderd door de verdediging. Maar Stolakei is dan een beetje kwijt. En als ik eerlijk ben dan zie ik eerder de 3-0 op de borden komen. Dan de 2-1 hakje van Van Bommel van de vaart aan de bal. Klein dribbeltje en de opening naar de linkerkant van het veld. Nou ja wat heet opening. De jongen moet nog alle zeilen bijzetten om in de buurt van die bal te komen. Dat lukt uiteindelijk wel, maar levert het bal verliezen op. Conja speelt de bal door richting Hamzik. Hamzik raakt hem kwijt. Nederland neemt dan over door Van Bommel. Die het initiatief zoekt om de bal snel naar een van de voorwaarts te spelen. Terwijl Huntelaar nu een tikje krijgt. Speelt hij die bal naar een vrije trap. Snel naar de rechterkant van het veld, zegt de scheidsrechter. Dat was niet op die plek. En uh, gaat uh, Robben een hoogstandje uithalen. Maar dat heeft geen zin, want we krijgen een wissel. De volgende wissel. De Slovaken gaan nu heel veel wisselen. De, de spits, Bakos gaat eruit. En Olosko komt erin. Speelt bij Besiktas in. Uh, in Turkije is een aanvaller ook. En hij heeft nog exact 13 minuten. Misschien met wat extra tijd in deze wedstrijd. Om aan de coaches te laten zien dat hij eigenlijk in de basis zou worden. Terwijl Kuitrek ook binnen de lijnen gaat komen bij Oranje. Is het balbezit bij Robben. Robben richting Van de Wiel. Van de Vaart wil hem hebben, krijgt hem. Speelt hem in één keer door richting Van Bommel. Van Bommel naar De Jong de jong dan naar Schaars en Schaars kijken wat hij er in voorwaartse zin mee kan doen speelt wel richting Avelai Avelai even terug richting Vlaar Vlaar naar Heitinga. Heitinga die bedankt van uh, fijn die bal krijgt en dan van de Wiel dan houden de middellijn aan de rechterkant Robben wil de bal hebben dat wil van de Vaart ook van de Vaart krijgt maar speelt hem dan in een keer door naar Robben dat ziet er aardig uit van de Wielers mee als versterking Robben zoekt zijn tegenstander op draait weer naar binnen klassiek inmiddels bijna terug naar van de Vaart aan de overkant van het veld zou ook Avelai wel in aanmerking komen om de bal te ontvangen maar die gaat door of naar terug naar de Jong. En die geeft hem dan aan Schaars. Een beetje ongelukkige bal. Want Schaars moest een paar metertjes teruglopen. Geeft dan de bal aan Flaar. Flaar opent ineens met een diepe bal. Die wordt doorgekopt door Robben. Maar Robben staat dan bij de spel op het moment dat hij dat doet. Of eigenlijk stond hij bij spel op het moment dat de paas kwam. Want op het moment dat hij kopte, stond hij niet meer buiten speel. Dan wordt even goed gevlacht. Nou, wissel dan maar weer. Afvalle naar de kant. Die krijgt een volkomen terecht applaus. Want de speler van Barcelona die dit seizoen zo weinig speelde. En zolang geblesseerd was, zal het als een warm bad ervaren zijn Ramtree in het Oranje Kamp. Want uh, deze wedstrijd kan hij met een heel plezierig gevoel op terugkijken. En uiteraard ook in Rotterdam wat extra applaus voor Dirk Kuit. Die uh, dat prettig zal vinden, maar dan ook chagrijnig zal zijn. Dat hij langzaam maar zeker het gevoel zal krijgen dat zijn basisplaats in Oranje lang geen zekerheidje meer is. Nee, dat uh, weet ik bijna zeker. Alhoewel uh, we nog heel veel van hem zullen horen tijdens de EK, denk ik. Want uh, hij zal uh, op vele momenten toch nog heel, uh, groot, van groot belang kunnen zijn voor Oranje. Al is het alleen maar voor zijn inzet en natuurlijk ook voor... Uh, zijn voetbal, zijn kracht en het meedenken met mensen die in de problemen zijn waar hij altijd behulpzaam is. De corner is er overigens voor Slowakije, Omdat de bal weer naar voren werd gespeeld en Nederland er enige paniek vertoonde. Corner kort genomen van Stoch en Hamtsiek. Hamtsiek speelt de bal terug naar Stoch. Stoch probeert er buiten om te gaan naar van Bommel. Dat lukt niet, want Van Bommel gooit dat goed dicht. Stoch nog steeds in balbezit. En probeert nog een keer langs Van Bommel te gaan. Lukt nu wel. Geeft hij de bal voor. Kuit werkt weg. Daar helemaal. En Nederland probeert over te nemen. Het lukt niet echt goed. Dan is het Van Bommel die de bal naar voren knalt. In een soort icing situatie. Huntelaar die dan een beetje doorjaagt. Maar dat hoeft eigenlijk niet. Want Svento komt de bal terug richting Muka de doelman. Die geeft hem weer mee richting Hubucan. En de Slowaken bouwen op. De Slowaken dus op een 2-0 achterstand. Het wordt een gewonnen wedstrijd voor Oranje. Dat wel. En het is allemaal beter dan tegen de Bulgaren. Maar we hopen dat we die stijgende lijn doortrekken. Aanstaande zaterdag de uitzwaaiwedstrijd tegen Noord-Ierland. En uitzwaaien het Nederland zelf al is nooit zo geweldig geweest. Maar je weet het maar nooit. Balbe zit overigens voor de Slovaken. Op 16 meter van de achterrijn aan de linkerkant van het veld. Nee, nadat in 2004 de uitswaaiwedstrijd eindigde in een 1-0 nederlaag. het duel met de Ieren. En vervolgens, kan me nog herinneren, Jaap Stam met een bos bloemen kreeg die hij onder zijn stoel gooide en zei ik geloof het wel, ik ga naar binnen. Terwijl de rest van het team nog omdat dat was afgesproken zo'n Ieren rondje maakte uitgefloten. Toen hebben ze met de KNVB besloten om het vooral geen uitzwaaiewedstrijd meer te noemen. Dus oh, laten we dat vooral zo vaak mogelijk ik wel ik doen. doen. Um, goed uitzwaaien. Um, ik, Vind ik vind wel, want het ziet er inderdaad allemaal wat beter uit dan zaterdag. Maar dat de defensie, zoals al eerder een paar keer gezegd vanavond, wel echt een zorgenkindje is. Dat is echt nog een probleem. Dat loopt nog van geen kant. En we moeten maar hopen dat er daar heel snel weer terug is... om wat orde in ieder geval in het hart van de verdediging ja, te scheppen. En dit is nog een ploeg die uh, niet met komende mensen speelt. Ik denk bijvoorbeeld aan de Duitsers. Dat, dat zijn alleen maar komende mensen. En dat zijn alleen maar mensen die eroverheen gaan. En dan word je geweldig kwetsbaar. Maar laten we nog uh, eerst maar even denken aan deze wedstrijd. Vervolgens die uitzwaaiwedstrijd tegen Noord-Ierland. En dan uh, Denemarken. En dan is pas Duitsland. Het is dus pas op 13 juni. En dan weten we weer een hoop meer. bezit nu uh, voor Vlaar. Vlaar uh, speelt de bal richting De Jong... De jongen die hem ook komt halen. En dan denk je ja, dat hoeft daar eigenlijk niet. Want van Slaar, 5 meter doorloopt. Als de jongen er niet zo staan, dan zou hij dat ook kunnen. Overigens, Kuit nu een bal bezit. En dat betekent meteen tempo. Tempo met Van de Vaart. En de opening aan de rechterkant. Bij van de Wiel. Van de Wiel. Terwijl nu um, Huntelaar en Kuit zich uh, zeg maar voor het doel melden. Gaat de bal terug naar Van de Vaart. Die opent nu op Huntelaar. Die gelooft niet in die bal. Omdat hij echt veel te hard is. Niet een metertje, maar meters. Komt in de handen van Moeka. De doelman uitgegooid naar Pekariek aan de rechterkant van het veld. Er zijn er wel mensen die meteen de diepte inlopen. Prozaska bijvoorbeeld, die krijgt ook wel de bal, tenminste bij hem in de buurt. Maar uiteindelijk komt hij voor de voeten van Holosko, speler dus van Besiktas. Grappig om hem te zien in de voorhoede met ook Miroslav Stoch, die de speler is van Fenerbahce. Die hebben elkaar dit seizoen in de Turkse competitie toch een paar keer behoorlijk de tent uitgevochten. Hoewel de confrontatie tussen Fenerbahce en Galatasaray nog een stukje groter is daar. Robbe heeft de bal, draait weer naar binnen. De hoogte van de middenlijn geeft de bal nu keurig mee aan Van der Vaart. Van der Vaart wacht even op Van de Wiel. Korte combinatie, brengt Van der Vaart weer terug aan de bal. Huntelaar wijst, maar dat doet hij eigenlijk altijd. Want wil per definitie de bal, maar wordt overgeslagen. Schaars aan de linkerkant. Slecht weer. Ja. Echt een slechte bal van Schaars, die uh, ja, echt niet goed speelt. En uh, krijgen een volgende wissel. Arjen Robben gaat eruit. En dat betekent dat Luciano Nassing uh, zijn opwachting kan maken... Debut. Ja, Robbe eruit. En we hebben een debutant van Heerenveen. De laatste die uh, op die positie speelde en debuteerde namens Heerenveen... was uh, Hilderiem, naar mijn idee. Die ooit uh, daar uh, op die positie speelde. En uh, daar hebben we kortstondig van gehoord. En we hebben de hoop dat we van Narsing uh, meer gaan horen in uh, de toekomst. Hij staat in de belangstelling van veel clubs. Een opmerkelijke opmerking laatst van uh, de leiding van Heerenveen. Uh, hij moet weg. Met andere woorden, we willen geld voor maken. En uh, ik denk toch dat... Uh, een van de analytici van SBS vanavond, Marco van Basten, daar niet echt blij mee zou zijn. Als hij Dorst en Narsing en misschien ook Arceidi gaat verliezen. Maar laten we eerst maar eens gaan kijken wat er gebeurt in de defensie van Slowakije. Daar verdedigt men de bal niet goed uit. Kan die gaat het kopduel winnen en is er uiteindelijk toch de overname. Maar niet goed, want er zit Van Bommel goed bij. Van Bommel draait de bal dan goed open richting De Jong. En De Jong open naar de linkerkant van het veld richting Kuit. Kuit. Terwijl uh, daar eigenlijk weer een linksachter had moeten staan die uh, op die bal uh, zou naar voren zou lopen. Je slaat steeds eigenlijk een linie over achter je. Waardoor je uh, steeds mensen tekort komt voorin. Terwijl Narsic voor de eerste keer wordt weggestuurd. Maar daar is ook voor hem niet op te lopen. Is die bal veel te scherp. En Muka die speelt uh, de bal naar voren. Huntelaar probeert uh, de boel een beetje op te jutten en op te jagen. En Dat betekent meteen dat uh, de Slowaken de bal ver naar voren geven waar Vlaar het kopduel wint. ...een vrije trap meekrijgt en Nederland die vrije trap snel neemt. Als u de hersens breekt over Yildrem. hoe zat dat ook weer? Eén Interland uiteindelijk gespeeld onder Van Basten op uh, Villa Park in Birmingham tegen de Engelsen. Toen Boenerousse zo ongelooflijk goed was en alle Engelse aanvallers totaal uit de wedstrijd speelden. Dat staat we die wedstrijd ontvallend. waar een we zwart-wit shirt ja, dat, dat antiracisme shirt ja. zeg maar, zwart-wit. Prachtige uh, shirt overigens. Dat is de enige Interland van... De heer Jildrim gebleven. Nou, kan ik een heel makkelijk bruggetje en flauw grapje maken. als Narsing de bal is in zijn eerste instantie wel ongelooflijk dom onder zijn voeten te laat schieten. Maar dat zal ik niet doen, omdat de heer nee. Narsing nog wel het een en ander in zijn mars heeft, denk ik. en die gaat nog wel wat spelen. Er zijn overigens, dat gebeurt dus nu bij Narsing niet, omdat hij nu in deze oefenwedstrijd debuteert. twee spelers. ik we zo meteen nog even nadenken over de namen. die ooit debuteerden op een eindtoernooi. Dat is Joddy zeker Cap. Uh, nee, die had wel daarvoor ja? al iets gespeeld. dat zijn er twee, dat is niet Jordi okay. Kruip. Ik ga er even over nadenken. dat hoeft Narsing wordt dus niet de derde. Leuk, ja, een quizvraag ja, zonder antwoord. Vier ook, uh, ja, en zonder antwoord ook, prima. Balbezit uh, Kuyt, uh, Kuyt wordt weggestuurd de hoogte van de middenlijn krijgt uh, Prochaska bij zich, uh, opent dan uh, naar de punt van de aanval. Waar uh, Van der Vaart de bal geweldig onder controle leek te krijgen. Maar kon er net niet goed bij komen. Goede bal van Kuit. goede loopactie van Van der Vaart. Van de Vaart bevalt me uitstekend, Ik zei ik al eerder. In de minuten waarin hij in het veld mag staan na de blessure van Snijder. Bouw maar dus naar het ziekenhuis voor onderzoek wat zijn hoofd betreft. En het balbezit voor de Slowaken. die niet echt meer op jacht lijken naar de aansluittreffer. Maar eerder zoiets hebben van nou, als het zo blijft dan is het niet zo gek. Dan hebben Nederland en Slowakije twee keer tegen elkaar gespeeld. En twee keer zou Nederland dan winnen. De eerste keer met 2-1 op het WK in de achtste finale. En nu dan, als het zo blijft, met 2-0 in deze vriendschappelijke ontmoeting. balbezit. Voor Hansik. Wim tegen 1976, ah. speler van Sparta. Debuteerde in 1976 dus tegen Joegoslavië. En ja. uh, vier jaar later op het EK uh, Martin Vrijsen. Oh, oh, Martin Vrijsen. debuteerde. Okay. Die was toen speler van NAC. En die speelde zijn eerste interland. Ik dacht dat dat tegen Griekenland was, de eerste wedstrijd toen. NAC ging aan de rechterkant van het veld. Je kan bij hem niet zeggen, komt snelheid tekort. Maar evengoed, komt hij niet bij de bal, omdat... De pas wordt afgesneden door de verdedigers van Slowakije. Die uitverdedigen de bal op het hoofd van Van Bommel. Van Bommel van de Vaart die kijkt, heeft hij ogen in zijn rug. Dan ziet hij alweer dat Van de Wiel aanspeelbaar is. Maar dat lukt net niet. Van de Wiel krijgt, nadat Van de Vaart gedraaid is, toch nog de bal. En gokt dan op Narsing. Een actie moet je durven. Durft hij. Bal langs de tegenstander. Voorzet. Dat is helemaal geen slechte bal. Net weggekopt. Van de Vaart moet er van 20 meter aanleggen. Dat doet hij niet. Geeft de bal breed aan De Jong. En De Jong op zijn beurt breed aan Schaars. Schaars uh, geeft die bal voor. Maar die is heel erg slecht. Dat is echt een verschrikkelijk slechte bal. Ja, en uh, ik heb toch het idee dat uh, Schaars uh, het, het, het niet gaat redden in het helftal. Uh, en dat uh, Willems uh, aanstaande zaterdag tegen Noord-Ierland zou moeten bewijzen dat hij op dit moment binnen de selectiemogelijkheden van Van Marwijk de, de beste linksachter is. Ik blijf toch zeggen, straks als er terug is, dan kan het maar dat zo zal dat Bouwma daar gewoon staat. Ik zie Matthijsen niet op tijd terugkomen. Nee, dat moeten we afwachten. Ja. En de -blessure in, in net een andere spier in, dezelfde, in hetzelfde dijbeen. Dat is nooit zo lekker. Terwijl de technische staf, de assistenten nu naar beneden gaan. Onder meer Koekje Voorn en René Eikelkamp en Ruud Hesp. Want zij gaan zich direct voegen bij de technische staf. Die dan in ieder geval tevreden kan zijn met de overwinning. Conclusies zijn moeilijk te trekken na deze wedstrijd. Het Nederlands elftal heeft het niet geweldig gedaan. Is achterin, je zegt het terecht, te kwetsbaar. En ook voor dat zesmansblok zou je daar veel meer van mogen en moeten verwachten. Schaars heeft totaal niks kunnen doen in de wedstrijd. Er blijft dus een groot vraagteken hoe het gaat met de linksachterpositie. Ander vraagteken is hoe het is met de blessure van Bauma. Andere ander vraagteken is hoe het is met Snijder. Wanneer komt Mathijsen terug? Kortom, er valt nog wel wat te puzzelen voor die eerste wedstrijd. Die echt serieus is op 9 juni tegen Denemarken in Garkov. Ja, het probleem is dat er na al die vraagtekens, naast al die vraagtekens ook een groot uitroepteken staat. Boven de mededeling, eh, verdediging niet goed genoeg. En dat er eerlijk gezegd ook niet zomaar een oplossing voorhanden is. Na dat wegvallen dus van Pieters wat al ongelukkig was. En nu dus ook de problemen met Mathijsen. Maar dat oogt op zijn zachtste zegt bijzonder krakmikkig allemaal. Want tegen Slovakije gaat het allemaal nog wel. Maar inderdaad, daarna Narsing aan de rechterkant aan de bal. 88 minuten gespeeld. Narsing doelt zijn tegenstander. heeft de voorzet. Die bal wordt onderweg aangeraakt. En dan, omdat keeper en verdediger van Slovakije elkaar nog bijna in de weg lopen, loopt het nog bijna verkeerd af van Slovakije. Maar uiteindelijk heeft Jan Muka de bal gevangen. En hem uitgegooid naar de rechterkant naar PK Riek. Minuutje nog over van de. Officiële speeltijd. Oranje, Slowakije. Het is voorlopig 2-0. De bal wordt diep gespeeld door Pekerik. Komt voorin, maar wordt weggekoopt door Schaars. Schaars kopt de bal zo dat de Slowaken er eigenlijk ook niks mee kunnen doen. Van de Wiel dan in balbezit. Van de Wiel naar de rechterkant van het veld met Narsing. Narsing kan misschien iets doen 1 tegen 1, maar speelt de bal dan even terug naar Van de Wiel. Huntelaar uh, loopt tussen de linies in, krijgt nu de bal van Van Bommel. Uh, Huntelaar, tussen twee man in, uh, probeert daaruit weg te draaien. Speelt hem dan naar Van Bommel. Van Bommel uh, opent goed naar de linkerkant van het veld. Alhoewel, niet echt goed, want uh, uiteindelijk kan het Schaars uh, kan hem uitstekend uh, binnenhouden. Waardoor uh, Nigel de Jong de bal bezit is. Nigel de Jong kan hem niet spelen naar Van Bommel. Die staat in de dekking, dus naar Schaars. Schaars tussen twee man in, uh, speelt de bal richting Heitinga. En die uh, gaat zijn eigen 16-meter gebied uh, nu in. Waar Stekelenburg staat te kijken. En uiteindelijk gaat hij dan richting Vlaar. In datgene wat de laatste minuutjes van deze wedstrijd. Vlaar tikt de bal terug en doet het richting Stekelenburg. Om het in perspectief te plaatsen in deze wedstrijd. Uh, wat is Slowakije waard? Dat uh, viel te lezen uit groep B van de kwalificatie. Die gewonnen werd door Rusland voor Ierland. Met 23 en 21 punten. Daar zat Armenië als derde ploeg op de lijst. Nog twee punten meer. Namelijk 17 om 15 dan Slowakije Dat dus vierde werd. In de pool waar verder nog Macedonië en Andorra in zaten. Dus ja, dat plaatst deze overwinning toch wel een tikkeltje in uh, perspectief. Nederland-Slowakije 2-0. Even goed zal Oranje oranje, dus zoals wij zeiden, tevreden mee zijn. Nog uh, 50 seconden over van de extra tijd, want er komt maar een minuutje bij. Waarom zou je het veel meer doen ook? Waarom zou je het überhaupt doen, kan je ook afvragen. Maar de Russische scheidsrechter vindt het nog wel plezierig in de kuip. Heiter gaat trap nog een bal naar voren, maar raakt hij eigenlijk verkeerd? En dan moet op het middenveld van de Vaart een duel aangaan. Die doet dat eigenlijk maar half. En zo krijgt Slowakije in de slotseconde nog een keer de bal. Zoals ze zegt op het WK, voor wat het waard is, Scoren ze nog via Vitek uit een penalty in de laatste seconde zo ongeveer. Komt er nog een kans? Nee, wel bijna. Omdat de bal wel gaat in de richting van een van de aanvallers. Dat is in dit geval Kopunek, invaller. Maar die kan er uh, niet bij komen. Staat bovendien buiten spel ook. En zo neemt Oranje weer over. Van Marwijk weet dus dat het voldoende te puzzelen is. Ach ja, we hebben de conclusies eigenlijk al getrokken. Achterin oogt het bijzonder kwetsbaar. En oogt het uh, bijzonder onhandig bij Vlagen. Voorin zal hij toch het gevoel hebben dat zeker zijn uh, formatie waarmee die start... met Robben, Snijder en Affelay achter Van Persie... dat dat toch wel wat perspectief biedt. En in ieder geval meer dan het duel met uh, de Bulgaren... waarin er eigenlijk te veel mensen in de bal wilden komen. Het is voorbij... En de tweede oefenwedstrijd van Oranje in deze campagne richting het EK zit erop. Nederland wint door een eigen goal na 7 minuten van Salata en een mooi doelpunt van Rafael van de der Vaarde kwartiervoertijd met 2-0 van Slowakije. Electric Light Orchestra en Showdown. Hij ging weg, maar hij bleef. Maar hij ging weg. Nee, hij bleef toch. En uiteindelijk ging John van der Brom toch weg bij Vitesse. Vandaag tekende de oefenmeester een contract voor drie jaar... bij Anderlecht, de kampioen van België. Maar op de dag van de presentatie ging het vooral over de manier... waarop Vitesse en van der Brom uit elkaar gingen. Ik uh, ben natuurlijk een tijdje geleden al uh, geïnformeerd dat, uh, dat Anderleg interesse had. Nou, dat heb ik voor kennisgeving aangenomen omdat ik uh, uh, onder contract stond bij Vitesse. We weten allemaal dat ik het daar uh, fantastisch naar mijn zin had. Uh, dat we Europees voetbal hebben, hebben veiliggesteld. En dat, uh, ja, dat ik uh, de club, uh, meneer van Holsbeek, uh, doorgestuurd heb naar, uh, naar de leiding van, uh, van Vitesse. En uh, ja, zo is eigenlijk het eerste contact ontstaan. En hoe verliep het daarna? Uh, ja, moeizaam, omdat uh, Vitesse in eerste instantie aangaf dat het onbespreekbaar was. Dus dat was, was ook prima voor mij, omdat uh, wat ik zeg, uh, weet allemaal dat ik uh, voor Vitesse sta. En dat zal ook altijd zo blijven. Uh, maar op het moment dat je, dat je het gevoel krijgt als, als trainer dat, uh, hè, dat dat niet van beide kanten meer, uh, meer afkomstig is. Ja, dan moet je gaan, uh, gaan nadenken. En ja, als het dan ook nog blijkt dat uh, eigenlijk Vitesse liever heeft... Dat ik, uh, dat ik ga, dan, uh, ja, dan is het uh, voor mij niet zo heel moeilijk om dan uh, de keus te maken. Omdat je ook de keus had of hebt naar, uh, naar een fantastische club als Anderlecht. Maar is het een hele rare gang van zaken? Ja, dat vind ik zelf ook, ja. Ja, want u las op de website quotes van u zelf terug ja. die u niet gezegd had. Nee, klopt. Klopt. En zoals je weet, waren we vorige week in Suriname. Fantastische week gehad. Um, <laughs> maar goed, dat, dat nieuws, dat zijpelt natuurlijk tegenwoordig heel snel door. En daar was ik... Uh, ja, verrast en verbaasd over, ja. Waar dat de Oekraïnse praktijk? Geen idee. Ik, uh, ik weet niet waar dat vandaan komt. maar Het stond wel op het officiële kanaal van, uh, van de club. Uh, dat wordt overgenomen door, uh, door de media. En uiteindelijk komt het weer bij mij terecht. Want het is net alsof uh, het inderdaad uit mijn mond kwam. En uh, als je dan uh, ja, twee dagen later hoort dat het, uh, wat ik net zeg, uh, ja, beter is dat je vertrekt... dan komt zo'n bericht ook wel weer in een heel ander perspectief te staan. Hoe kan dat nou? Ja, ik vraag het me ook af. Maar ook toen ze u vertelden van nou, uh, we willen uh, niet met u verder, heeft u niet gezegd hoe kan het nou? Nee, want dat is, daar gaat het helemaal niet meer om. Op het moment dat je, dat je te horen krijgt als trainer dat het, uh, dat het beter is als je gaat, dan, uh, dan moet je ook gaan. En uh, Hoe warm Vitesse bij mij is, hoe goed ik het naar mijn zin heb gehad, hoe geweldig ik met de mensen en de spelers heb kunnen werken, met de supporters. Ja, dan houdt het op als je niet meer de, de steun en het vertrouwen krijgt. Want er waren verhalen nu in de pers dat u had gezegd van... ik had liever meer invloed gehad in, uh, in de spelers en dat soort dingen. Dus zijn dat ook allemaal verzonnen zonneverhaal? Nee, er, is helemaal, uh, er zijn bijna geen gesprekken geweest over, over dit soort zaken. Dus uh, dat zegt genoeg. En nu staat u hier. Hoe blij bent u om hier aan de slag te gaan? Geweldig. Kijk, als trainer wil je altijd stappen maken. En twee jaar geleden ik kreeg een berichtje van iemand. Twee jaar geleden was je, was je ook in de Jupiler League. Alleen dat is de tweede klasse in Nederland, dat weten we. En twee jaar later sta je in de Jupiler League en daar speel je voor, voor Champions League voetbal. Dus ja, mijn, mijn ontwikkeling als trainer is ontzettend hard en mooi en goed gegaan. Dus ik, ik, ben, ik ben echt ontzettend blij en, en trots dat ik, ja, dat ik gevraagd ben door een grote club als Anderlecht om, om hier trainer te worden. John van der Brom tegenover verslaggever Erik van Dijk. Vitesse heeft via de korte verklaring op haar website laten weten... teleurgesteld te zijn over het vertrek van van der Brom. De club wilde niet in deze uitzending reageren op de uitspraken van de coach. John van der Brom dus naar Anderlecht in de Belgische Jubilee League. Pieter Huistra verhuist van de Graafschap in de Nederlandse Jubilee League... Dat is hier wel een divisielager dus. Uh, Huistra uh, vandaag gepresenteerd op de Vijverberg. Hij komt over van FC Groningen, waar hij werd ontslagen. Pieter Huistra hoopt de graafschap terug te brengen naar de eredivisie. Nou, wat we in ieder geval willen is dat we aansprekend voetbal spelen uh, voor het publiek. Hè, dat het publiek uh, weer enthousiast is uh, om naar de graafschap te gaan kijken. Nou, dat moet met aanvallend uh, positief voetbal, uh, met strijd, met inzet. En uh, ja, dat, dat wordt het belangrijkste speerpunt. En ja, natuurlijk zullen we ook proberen om uh, bovenin de Jupiter League mee te gaan draaien. Dat lijkt me logisch. Pieter Huistra was dat, de nieuwe trainer van de Graafschap. En Bonsko is Leel van Vliet heeft de tweede naam bekendgemaakt... van zijn olympische wielerploeg, Lieve Westra. Goedenavond. Goedenavond. Wat dacht je toen je het hoorde? Uh, ja, nou ja, natuurlijk uh, hartstikke mooi, uh, hele opluchting. En uh, ja, het zat er misschien wel een beetje aan te komen, maar uh, ja, je moet het eerst een telefoontje krijgen. En uh, ja, gisteren was het zover, dus uh, ja, daar ben ik heel blij mee. Ja, waarom was het een opluchting? Nou ja, natuurlijk, uh, zolang je geen telefoontje hebt, dan is, uh, is er niks zeker. Uh, en uh, ja, als het dan zover is, dan. Uh, ja, dan valt er toch wel wat druk van je af en uh, ja, nu kan ik me gewoon echt, uh, echt uh, gewoon rustig voorbereiden op, uh, op de Spelen. En uh, ja, dat, uh, dat is gewoon heel goed voor je hoofd en uh, dus, uh, voor alles is het goed. Ja. Tweede in Parijs-Nice, tweede ja. driedaagse de pannen, tweede in de ronde <laughs> van België. Ik uh, zie een zilveren medaille aankomen. <laughs> ja, nou, dat, uh, ja, ja ik, ik zou er gelijk voor tekenen natuurlijk, maar uh, ja inderdaad, uh, wel vaak tweede inderdaad. Maar, ja, ja, ja, tweede is altijd beter nog dan derde. En, uh, ja, aan de andere kant ik heb nog een mooie rit gewonnen in Prijs prijsnief, dus uh, ja, pjoh, die tweede plaatsen, dat maakt me niet veel uit. Ja. Zeg maar, wat voor intentie ga je naar de Spelen? Uh, ja, nee, ik denk uh, zie je voor, die, voor, voor de tijdrit, uh, ja, als ik daar aan denk, ja, dan probeer ik gewoon uh, ja, zo goed mogelijk aan de start te komen. En probeer uh, om, uh, om, om top 10 te rijden en uh, misschien in superform, zoals in Prijs prijsnief, dan zit er misschien wel meer in nog. Dus, uh, ja, ik, ik ga geen gekke dingen nu zeggen van uh, dit of dat ga ik rijden. Nou, ja, dus, ik, dus, dus, je zegt top 10, dus dat is niet gek? Uh, top 10, uh, ja, ik was achter van, uh, van de wereld. En het zullen toch uh, dezelfde deelnemers zijn. Dus uh, uh, ja, alles is mogelijk. En ik weet ook, ik heb een hele stap gezet dit jaar. En uh, ja, met, met, uh, met een goede conditie en een uh, goede vorm. En, en dan is er misschien nog wel meer mogelijk, maar. Uh, ja, dat hangt gewoon van, van het moment af en uh, hoe ik je er toe komen natuurlijk. Ja, ook dat nog. Ja, die, uh, die rij je ook nog tussendoor. Je hebt, je hebt een druk jaar. Uh, ja. Nog even over die tijdrit. 44 kilometer lang. Heb, ja. je, heb je hem al verkend? Nee, nee. Ik heb hem nog niet verkend. Dus, uh, Op, nou internet? Ja, Op wist, internet kan je een hoop zien, denk ik. Ja, inderdaad. Maar ja, tot, tot gisteren wist ik ook nog niet dat ik überhaupt zou rijden. Dus, uh, ja, vandaag komt er heel veel over me heen, hè? met, met pers en zo. En uh, ja, ik ga, uh, in de loop van de tijd ga ik natuurlijk wel zeker eens even kijken... hoe het uh, parcours erbij ligt en zo. Maar uh, ik heb het nog niet verkend en, uh, en tot nu toe. Dan heb je het over die tijdrit. Daar is eigenlijk geen twijfel over. Maar wat voor rol zie je voor jezelf weggelegd? Of wat ziet de bondscoach in jou in de wegwedstrijd? Uh, ja, nou, dat hangt uh, nog even vanaf uh, natuurlijk welke uh, andere drie herhenders daar uh, starten. Maar... Uh, ja, dat, dat zien we wel. Eerst moeten we weten welke uh, vijf rennen we starten. En dan uh, kunnen we zien uh, wat, we, wat we gaan doen in die koers natuurlijk. En, uh, maar ja, ik, ik, uh, ik zal er altijd wel in mijn mannetje staan. Dus uh, ja, ik heb er alle vertrouwen in dat het er wel uh, goed komt. Ja. Heeft u tegen jou gezegd wie die andere drie zijn? Nee, nee. We, weet je wel wanneer dat uh, ongeveer zou moeten gaan gebeuren? Nee, ik durf het. Nee, ik weet het niet. Ik weet op dit moment dat ik, uh, ik, ik zeker ben en ik je thuis draai en voor de rest weet ik helemaal niks. Nee, maar toch wel voor de Tour mag ik aannemen? Ik heb, ik heb echt geen idee. Ik zou, ik zou het echt niet weten. Waarom, nee. vraag, waarom vraag je dat niet dan? Ja, het is heel raar misschien, maar ja, het, het is het belangrijkste dat ik heen ga. En, uh, en wie er verder komt, dat zie je dan alweer. Ja. Ja, precies. Het is natuurlijk heel mooi welke ploegen, als je weet welke rennen er staat. Maar uh, op dit moment is het gewoon belangrijk dat ik daar sta. En uh, ja, wat erbij komt, uh, dat is heel mooi. Maar uh, ik ben op dit moment uh, heel blij dat ik zelf heen ga. En uh, die andere drie, dat maakt me niet zoveel uit. Ja, daar nou zijn die spelen, de toeren ieder jaar. De spelen ja. één keer in de vier jaar, hoef ik jou ook niet uit te leggen. <plek> maar ik kan me wel voorstellen dat je als sporter misschien anders die toer ingaat met die Olympische Spelen uh, in het achterhoofd. Nou, nou, ik denk het niet. Ik denk uh, dat ik, ik, mijn voorbereiding blijft gewoon nu hetzelfde. Ik, ik wil gewoon nu opbouwen naar de tour toe. En uh, ja, normaal was gewoon na de tour heb je al, uh, al die criteriums en zo. En nu uh, vervallen die uh, voor een groot gedeelte. En uh, nu is het gewoon uh, geen criterium, denk ik. Maar uh, gewoon wel uh, in te spelen. En, en dat is nou een heel groot doel. Dus er uh, ja, verandert niet veel in mijn uh, voorbereiding. Nu. Het is nu gewoon alles. Uh, ja, via de Dauphiné en de NK's uh, richting Tour. En dan uh, hoop ik daar goed te zijn. En dan uh, de, de lijn doortrekken tot de spelen. Ja. Goed, nou, uh, heel veel succes op weg naar de Spelen. En, uh, ja. en al die andere grote evenementen. En gefeliciteerd ja. nogmaals met je uitverkiezing voor de Spelen 2012. Ja, dankjewel. Stuck in the As far away as I possibly can. Stuck in a mood so far away that it couldn't be good. My back hurts and it rained. Screw England. Screw the young and insane. We travel in vain. The dreams are the same.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 In a van. and to be honest, man, well, I don't give a damn. I'm stuck in this mood, and to be honest, again, but it kinda feels good. Though my back hurts, and it rains, and it rains, and it rains. Screw England, well, we'll be the young and insane. Cause it's part of the game, and the dreams are the same, are the same, always the same at the hero in the Liverpool rain. I'll stick by you forever and do it in vain You travel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 Raccoon en Liverpool. Rain. 2-0 werd het voor Oranje vanavond tegen Slowakije. 1-0 door Avelay en 2-0 door uh, Raval van der Vaart. We gaan naar de kattenkomen van de Kuip. Roland van de Geer met Ron Vlaar. Wat was het, Ron? Nou, ik denk dat ik terug ga kijken op een goede, redelijk de goede invalbeurt. Goed geconcentreerd gespeeld en uh, we hebben weinig weggegeven meer de tweede helft. Nee, dat is het, hè? eigenlijk helemaal niet. Nee. Alleen één corner denk ik. Maar voor de rest uh, was het gewoon goed denk ik. Dat is de verrassing voor jou dat je, dat je in deze wedstrijd kon spelen? Nou ja, je, zit, uh, je, sta, je staat niet uh, in de basis en je weet gewoon dat je in kan vallen. En er gebeurde natuurlijk na één minuut al een uh, klein ongelukje. Dan moest je gelijk warm lopen en in de rust uh, ging het niet. Dus uh, ja, toen moest ik erin. Hoe voel je je uh, daarbij? Ik bedoel, je bent een tijdje weg geweest bij Oranje, dan weer wel erbij, dan weer niet. Als je dan deze wedstrijd hebt gespeeld? Nou ja, tegen Engeland ben ik ook ingevallen. En uh, daarvoor zat ik er wel bij, voor de winter. Ja goed, ik heb uh, hard geknokt dit seizoen om uh, uit een dalletje te komen. En uh, heel veel in mezelf geïnvesteerd. En ik voel me goed. En uh, dat probeer ik, die, die lijn probeer ik hier door te trekken. En uh, zaken dan gewoon om goed uh, je concentratie te, te hebben. Nou, dat was prima. Ik denk, uh, nogmaals, we hebben niks weggegeven. En... Uh, ja, je moet gewoon solide spelen en, uh, en geen gekke dingen doen. En dan komt het vanzelf wordt het wel, wordt het wel meer en beter. Nog ja, even over die, die positie waar jij staat. rust even in deze oefenwedstrijd er geen zegen op, hè? Sorry, uh, nee. Nee, nee, ja, goed. Uh, het is, ik, ik heb daar bij Feyenoord bijna het hele seizoen gespeeld. Voor de winterstop, na de winterstop een periode. En uh, ik kan het denk ik prima invullen. Even over die totale wedstrijd en, en over het resultaat. Ik denk dat dit een prettige stap voorwaarts is vergeleken met afgelopen weekend. Ja, absoluut. Je moet je, moet je sowieso revancheren voor afgelopen zaterdag. Ondanks dat het uh, niet heel goed was, zeker het einde niet, mag je niet verliezen, dat gebeurt toch. En uh, dan moet je hier gewoon uh, de weg omhoog uh, inslaan en dat hebben we goed gedaan met z'n Was dan een gevoel dat er heerste, dat, wat jij noemt het woord revancheren? Nou ja, je wilt gewoon wat laten zien aan je eigen supporters. En uh, uiteindelijk wil je met een goed gevoel naar het EK toe gaan en, Overwinning geven vertrouwen, dat is, dat is nou helemaal een feit en uh, dat, daarom heb je het gewoon goed gedaan. Ja, misschien is dit ook een beter beoordelingsmoment omdat jullie uh, toch wat vermoeid wellicht aan die wedstrijd in het weekend begonnen. Ja goed, je reist op dezelfde dag en hoe je het ook went of verkeerd, uh, vliegen is, uh, is vermoeiend. Ook al is het maar een uurtje, je bent toch uh, lang onderweg. Maar goed, uh, je, daar moet je uiteindelijk overheen zetten. En uh, ook, ook het uh, eerste uur uh, zaterdag ging het prima. Alleen daarna zakten we te ver weg en, uh, en dat hielden we nu wel goed vol en, uh, ja, dan scoor je uiteindelijk ook nog 2-0. Dat is wel lekker. Heb je ook kriebels? Natuurlijk heb ik kriebels. Het komt steeds dichterbij. En, uh, ja, het is nog één hoeverwedstrijd en dan gaan we die kant op. Maar uh, ja, ik heb er zin in. Is dat, is dat, iets, dat moment dat is weer iets waar je naar uitkijkt? nou weer iets. Voor mij is, de, is het nieuw. Alleen uh, met, met jeugdhelftallen meegemaakt. En uh, ja, dit is het echte werk. Dus uh, dat is uh, een hele mooie uitdaging. Ik heb er heel veel zin in en ik heb er ook heel veel vertrouwen in. Dat was een rondvlaar. En dan zijn we natuurlijk allemaal benieuwd naar de mening van... de bondscoach, Bert van Maarwijk. Die heeft Ronald van der Geer nu bij de microfoon. Is wedstrijd een uh, prettige stap voorwaarts... na het afgelopen weekend? Ja, ik denk het wel. Alles proberen zo goed mogelijk te... Uh, analyseren. En uh, kritisch blijven kijken. En ik vond dat we tegen Bulgarije, in ieder geval het eerste uur... veel dingen gedaan hebben die we graag wilden. En daarna zijn we wat ongedisciplineerder geworden. En dan wordt het veld groter. En dan, toen hebben we alles fout gedaan. En nu hebben we dat wel 90 minuten vastgehouden. Uh, je speelden tegen een, een, een defensieve tegenstander... die soms in één keer druk zette, die heel goed georganiseerd was. Dat krijg je op het EK krijg je daar ook mee te maken. Als je tegen zo'n tegenstander na 10 minuten een goal maakt... Dan speel je waarschijnlijk een wat makkelijkere wedstrijd. Maar vaak moet je deze tegenstanders kapot spelen. En dat ene keer heb je daar een half uur van nodig. Nu hadden we daar een uur van nodig. En toen zag je ook dat de tegenstander vermoeid werd. Ja, en dan, dan kun je het verschil ook maken. En de kritiek van mij in de rust was dat we... Uh, kijk, we hebben nu veel dreiging aan de zijkant en snelheid. Dus je moet ook <coughs> uh, proberen die mensen aan de zijkant... Uh, uh, in een tegen één situatie zien te krijgen... Dan zijn wij levensgevaarlijk. En dat ging soms te traag, vond ik. Het had ook te maken met het feit dat het op één helft stond allemaal. Maar dat, dat, dat kan beter. Want toen het eenmaal kapot gespeeld werd, was... en de bal ging snel rond, toen werd je ook eigenlijk pas gevaarlijk. Ja, maar dat is ook logisch. Dat is, gewoon, uh, dat is misschien wel een hele aardige wedstrijd die... Uh... Die, dat heb je ook goed gezien. En die kom je in toernooien vaak tegen. Tegenstanders die heel goed georganiseerd zijn, zijn allemaal conditioneel sterk. Dan moet je geduld hebben en dan moet je het geduld niet verliezen. En want dat, bijvoorbeeld van de week, voor de voorwedstrijd, zijn we, zijn we sloddiger geworden omdat we het wilden forceren. En nu zijn we gewoon blijven voetballen. En dan zie je dat je hem uiteindelijk kapot speelt. En ik, had, ik heb ook liever dat je de tegenstander daar een half uur op de knie hebt. Want dan kun je veel aantrekkelijker spelen. Als we nu nog een kwartier hadden doorgespeeld, dan hebben we er waarschijnlijk nog twee bij gemaakt. Wat dacht je, na 30 seconden? Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik kon niet goed zien wat er precies gebeurde. Maar ik denk, dat zal toch niet waar zijn. Dus, uh, de twee centrale verdedigers in één keer uitvallen. Terwijl we er al eentje kwijt zijn. Maar goed, uh, gelukkig uh, hebben ze in ieder geval dat de rust kunnen spelen. En Wilfred is nu naar het ziekenhuis. We willen het toch even controleren of er niks aan de hand is. Er is geen zegen op die plek, hè? Nee. nee, dat kan je wel stellen, ja. Maar ik moet zeggen dat Rond Vlaar het in de tweede half wel prima gedaan heeft. Eén vraag, want je moet verder. En heb je nog een deadline met Joris Matthijssen? Dat je zegt van ja, daar, tot daar en niet verder. Nou, niet direct. Uh, in, bij Joris gaat het elke dag beter. Dus dat ziet er best aardig uit. En ik ga ervan uit dat hij het gaat redden. En, um, dus ik, ik heb goede hoop dat hij de, de wedstrijd tegen Denemarken gaat halen. En zo, zolang ik die hoop heb, uh, ga ik ook geen maatregelen hebben. Dat is goed nieuws. Bert van Marwijk over Joris Matthijssen. die het dus toch... De eerste wedstrijd van het EK lijkt te gaan halen. Of hij hoopt het in ieder geval, laten we het dan maar zo zeggen. Goed, Marcel Mesker aan de lijn als het goed is. Ja. Uh, en het is goed. Uh, veel spektakel. Verrassende uitslagen op Roland Garros. Veel aandacht voor uh, Roger Federer, want hij kon een uh, record vestigen. Uh, even memoreren. Een record aantal overwinningen in Grand Slam toernooien. Jimmy Connors had dat record. 233 zegens en vandaag is uh, wat Federer betreft 234 erbij gekomen. Hè? Was het een grote verrassing? Nou nee, dat hij won. Zeker niet tegen een uh, debutant. De Roemeen Adriaan Ongoer, nummer 92 van de wereld. Maar hij verloor wel een setje, Federer. Hij werd een beetje in slaap gesukkeld, die eerste twee sets... die hij makkelijk won, 6-3, 6-2... Toen ineens uh, ja, kwam die Ongor uh, wat los en die sloeg een paar fantastische ballen en een paar goede dropshots. En, uh, ja, een beetje een gek spel die, uh, ja, waarmee die Federer uit zijn spel haalde. Won uh, die uh, derde set in een tiebreak nadat Federer... ...twee matchpoints uh, had gekregen in die set. Maar goed, via de set stelde de Zwitser wel weer orde op zaken. Maar toch niet een vederer in topvorm. Wel een toprecord. 234 uh, gewonnen Grand Slam wedstrijden... ...in zijn uh, 52e Grand Slam uit zijn carrière. Ja. Dus hij is Jimmy Connors voorbij en... Uh, nou ja, voor wat het waard is, hoor. laten we eerlijk zijn. Want het is natuurlijk fantastisch, maar als ik denk aan al die andere records... ...16 Grand Slams, zoveel toernooien... En, en, en, een, een ...Piet Sempers die zeven keer uh, Wimbledon wint... ...een Nadal die misschien zeven keer Roland Garros gaat winnen... ...ja, dat zijn records die blijven toch wat langer in het hoofd hangen... ...of in de huiskamer dan uh, je 234ste Grand Slam-wedstrijd. Ja, hij moest even terug naar de basis, zei hij na afloop. Uh, uh, hij, hij zei van, ja, ik, door mijn ervaring heb ik... Uh, Gewonnen. Was dat puur omdat hij in slaap werd gesust, denk je? Nou, ik moet zeggen, de eerste ronde maakte hij ook aardig wat foutjes... Um... Ik denk het wel. Hij zei dat hij ook nog steeds ja, zich moest aanpassen aan de baan, de ballen, de weersomstandigheden. Het is, het is natuurlijk aardig warm de laatste dagen. Nou, in Europa is het de afgelopen weken helemaal niet zo warm geweest. Ze hebben in Madrid op blauw gravel gespeeld, in Rome weer op het oranje gravel, maar hele andere omstandigheden. Dus um, hij zei, ja, ik moet nog een beetje wennen aan alles en uh, een beetje wat meer in mijn ritme komen. Maar hij zegt, uh, ja, met mijn ervaring uh, moet dat allemaal wel lukken. Nee. Ja, duidelijk. Wat waren er verder nog voor opmerkelijke resultaten vandaag... in het mannenternooi om te beginnen? Nou, uh, in het Joko ja, Djokovic ging makkelijk door. Dat was niet zo'n uh, verrassing. Uh, die uh, won in uh, drie setjes uh, van Cassic. Stond wel uh, eventjes achter, breek achter. Maar ja, ik denk dat de grote mannen zich nog een beetje inhouden hoor. Moet ik zo, uh, uh, wat ik zo tot nu toe heb gezien. Een Del Potro had het erg moeilijk. Uh, toch een grote naam. Ook een oud uh, Grand Slam winnaar heeft die US Open maar die had het ontzettend moeilijk tegen een, een Fransman, oudere Fransman. Uh, verloor ook een set. Hij is niet helemaal fit. Hij heeft last van zijn knie. Dus uh, van Del Potro moeten we denk ik dit toernooi niet zo uh, heel erg veel verwachten. Um, ja, bij de mannen denk ik niet zo heel veel verrassingen. Um... Bij de vrouwen wel bij de vrouwen wel. Ja, vertel daar eens over. Als je over de een verrassing dan... kan noemen hoor. Ja, de Williams is ja, dus, dat ja, bedoel dan je. Ja, daar jij op. Venus Williams natuurlijk. Die heeft verloren. En dan denk je, god, nu al tweede ronde. Maar Williams is natuurlijk niet uh, de grote Venus Williams meer. Ze is 31 jaar. Ze heeft uh, hele lange tijd niet gespeeld. Ze heeft natuurlijk dat Cheugren-syndroom. Nou, een hele moeilijke naam. Maar het heeft iets met haar afweersysteem te maken, waardoor ze voortdurend oververmoeid is. Moe, geen energie. Uh, ze speelde vandaag uh, ook bijzonder Slecht, ...maar wel tegen de nummer drie van de wereld... ...die Poolse Agnieszka Radwanska. En die staat dit jaar gewoon geweldig goed te tennissen. En die sloeg Venus uh, Williams met uh, 6-2, 6-3 van de baan. En... Ja, dat is dan toch al opmerkelijk, want Venus, nou, die is bijna twee meter die Agnieszka Rotwanziger, dat is een heel klein poppetje, maar die uh, ja, versloeg Venus uh, uh, ja, gewoon kant en klaar. En het is zeker niet meer de oude Venus, dus zowel ja. zus uh, Serena als uh, Venus, ja, die kunnen naar huis. Of uh, nou ja, Serena mixt nog even, maar ja, het is over en uit. Dus je kan ook wel zeggen, de dominantie van de Williams-zusjes is uh, eigenlijk voorbij, denk ik. Um, uh, verder nog verrassingen in het vrouwentoernooi? Nou, ehm um, Nee hoor ik aan je. Nee. Eigenlijk. nee. <laughs> Nee. Bartoli is zo, eruit, hè? Natuurlijk... Oh, Bartoli, ja. ja, ja. Maar weet je wat? Is... Ja, dat is weer zo typisch. Die Bartoli stond natuurlijk vorig jaar in de halve finale. En zij verloor van die Petra Martic waar onze Michaela Krajcik van had verloren. Um, dus dat, uh, ja, wij dachten, Michaela heeft een goede loting. Maar goed, die Petra Mar Martic, uh, die heeft het goed gedaan, slaat Bartoli eruit. Maar die sloeg dan wel weer 14 dubbele fouten. Dus ja, als je dat weer door vier deelt, dan kom je bijna op vier games die je al weggeeft. Dus Bartoli had gewoon een hele slechte dag. En ja, ze staat heel hoog hè, in de top 10, maar om nou te zeggen dat je haar meetelt bij de grote namen, bij de kanshebbers, dat heeft niet. ook nou. weer niet. Goed, um, nou kijken we even kort naar morgen, de, de dag van de Nederlandse inbreng, Robin Haarzen en Arantja uh, Rus. Ja, wat, uh, wat verwacht je? Ja, Haarzen tegen uh, Yushni de Rus, 27e geplaatst. Um, Zware partijen, want, uh, want uh, Michael Juschny, mooie tennisser, goede tennisser, zeer ervaren. Ze hebben één keer gespeeld in Rotterdam, naartoe verloor Juschny. Um, steady. Um, dus ik denk dat, uh, dat het een hele mooie uitdaging gaat worden voor Hase. Die gewoon erg goed staat te tennissen al weken. Dat zagen we ook in uh, de eerste ronde. Um, dus ik geef, hem, ik geef hem wel een kans. Maar hij zal, uh, hij zal zeker goed moeten spelen. Uh, ja. hij, hij staat lekker te spelen. En dan Orange Rus? Ja, Orange Rus, die heeft natuurlijk. Uh, een wereldloting, die had tegen Serena Williams gemoeten... maar die speelt dus nu tegen die winnares van die uh, ja, dramatische partij van gisteren... van drie uur en drie minuten, Virginie Ranzano. Ja, een wat oudere Française die um, ja helemaal niet zo'n bijzondere tennister is. En die heeft natuurlijk een lading publiciteit, media, drukte, gekte over zich heen gehad. En uh, Ranska die heeft heerlijk kunnen trainen en uh, kunnen uitrusten. Die ligt al lekker te slapen, dus um, ja... Een, een, een geweldige kans om weer de derde ronde te halen, net als uh, vorig jaar. Nou, ben benieuwd. We gaan dat morgen horen. Dankjewel okay. voor nu vanuit Parijs, Marcella Mesker. Gaan wij nog even terug naar de Kuip, naar Ronald van der Geer... met een uitblinkende Ibrahim Afalaj, die in de mm, tachtigste minuut inviel. Maar volgens mij was die er toen, ging hij er toen uit, maar we gaan het horen. Dit was uh, ja, het meeste aantal minuten geloof ik, van dit seizoen, hè? <laughs> hoe, is dit, hoe is het met je? Ja... Ja, goed hè? Ben ja? ja. je kapot? Ja, goed. Ik, ben, uh, ik denk dat de, de vermoeidheid straks wel zou komen. Maar uh, ik had met name op het eind uh, wat last van mijn kuiten. Maar dat uh, is denk ik ook niet onlogisch. Uh, met het vele gereis en lange aanwezigheid lange natuurlijk. En, uh, en die trainingen van de afgelopen dagen. Maar uh, ik voel me heel goed. En je was zo gretig ook? Ja, zeker. Ik, uh, ik ben altijd heel, uh, heel blij om op het veld te staan. Uh, want ja, we zijn niet voor niks uh, als, als kleine kinderen vroeger op voetbal gegaan. Omdat het spelletje zo prachtig vonden. Maar ja, als je er uh, zo'n lange tijd uit bent geweest, uh, met zo'n hele zware blessure... Ja, dan ben je als een kind zo blij dat je, dat je weer kan doen wat je heel erg leuk vindt. En dat je dan, we geven er maar aan jou, hè, die goal, goal ja. maakt. Ja goed, het is, het is lekker dat ik bij beide, bij beide goals uh, betrokken ben. En uh, ja, dat uh, geeft, uh, geeft veel vertrouwen. Maar het is denk ik ook lekker voor het elftal uh, na het verlies van, uh, van, afgelopen, van afgelopen weekend. Was een prettige tegenstander of een realistische tegenstander als je kijkt naar het EK? Ja, goed, dat kun je natuurlijk moeilijk zeggen. Kijk, Bulgarije is er ook niet bij op het EK. Maar uh, ja, ik, ik, ik, het is een hele stugge ploeg. Omdat... Dat bedoel ik eigenlijk met name, de speelstijl die zij hanteren. Ja, nee, precies. Kijk, het is een hele stugge ploeg. Maar uh, ja, kijk, als je straks op het EK speelt, dan spelen er nog betere ploegen. Maar ja, dan krijg je natuurlijk zelf ook de ruimte, nog meer ruimte om, uh, om je dingen te kunnen doen. En, uh, maar goed, als je dat al bij Vlaag zoals vandaag uh, tegen een hele defensief ingestelde ploeg uh, laat zien ja Dan geeft dat alleen maar vertrouwen naar de toekomst toe. De trainer zegt, ja, we hebben de we hebben kwaliteit aan de buitenkant. We hadden in de eerste helft ook meer deze jongens één op één moeten brengen. Jou dus bijvoorbeeld. Ja, klopt. Hij had in de rust ook opgehamerd dat, dat de bal snel van de een naar de andere kant moest. Dat ging nog te veel via, via te veel stations. En uh, ja, je ziet als, uh, als de ballen er da, da komen, dat, uh, dat er dan uh, direct ook veel gevaar komt. Ja, want er zit, er zit veel voetbal in. Hè? Alleen je moet ze stuk spelen. Hè? Dat duurde lang vanavond. Ja, klopt, maar, ja, maar dat weet je voorhand ook tegen zo'n zo ploeg. Maar daarom zegt de trainer ook uh, terecht dat we ja, vaak een man moeten overslaan, zodat we dan sneller bij de andere kant komen. En ja, Zo speel je die tegenstander kapot. Maar je moet natuurlijk ook geduld hebben. Natuurlijk, omdat uh, ja, ze, willen, ze willen niet voetballen, dus dan moet je niet, uh, niet te geforceerd gaan. Heb je van de week gekeken eigenlijk, naar, naar Je handen wrijvend van zo, nou mag ik... Nee, ik moet eerlijk zijn, we hadden de, de huldiging van de, van de bekerwinst. Dus ik heb uh, helemaal niks van de wedstrijd meegekregen. Nee, en hoe was, hoe was de stemming? In welke stemming kwam je? Nou, ik kwam uh, maandag binnen. En, uh, voor mij was het eigenlijk zoals het altijd bij Nederlands Nederlandse helft was. Heel prettig binnenkomen. Het voelde allemaal heel vertrouwd. En ik heb eigenlijk niks opgemerkt wat, uh, wat uh, niet normaal was. Geen, ge, geen revanchegevoelens of zo, omdat die wedstrijd toch een beetje slecht verteerd was? Nou goed, ja, dat zou je denk ik aan de spelers individueel moeten vragen... omdat ik er zelf niet bij was, maar... Kijk, als professioneel dan moet, moet je dat gewoon van je afzetten. En, uh, ik denk dat we dat vandaag van ons af hebben gespeeld. Je bent een prachtige beker uh, van de week boven je hoofd gestaan. Dat heb ik gezien. Is dit, is dit eigenlijk meer een bekroning? De, de deelname aan deze wedstrijd na jouw seizoen? Nou goed, ik, voor mij bekroning is het, het eerste moment dat je weer je minuten maakt uh, in een wedstrijd. Dat was voor mij natuurlijk een clubverband. En uh, ja, wat ik al zeg, als je er zo lang uit bent geweest... dan, uh, dan, leer, je nog, dan leer je het nog meer waarderen dat je... Hoe blij je mag zijn dat je op het veld mag rondlopen. Ibrahim Avalay tegen Ronald van der Geer in de Kuip. Tiedelverdediger Spanje heeft in de aanloop naar het EK... met 4-1 gewonnen van Zuid-Korea. De doelpunten van de Spanjaarden kwamen op naam van Fernando Torres... Santi Cazorla, uh, Alvaro Negredo en Xabi Alonso uit een strafschop. Afgelopen zaterdag werd er al met 2-0 gewonnen van Servië. Zweden heeft vanavond in Stockholm IJsland met 3-2 verslagen... PSVR Ola Toivonen maakte de twee treffers voor de Scandinaviërs. Eh, die in de groepsfase van het EK zijn ingedeeld bij Frankrijk, Engeland en Oekraïne. Ook Slatan Ibrahimovic en Christian Wilhelmsson maakten een doelpunt voor de Zweden. Een van de tegentreffers kwam het naam van, nou ik zie het, Kolben Siktorsson. Goed. Dat was de laatste uitzending met regisseur André van Arnhem voor mij. Die zijn enorme kennis en kunde ergens anders te doen gaat spreiden. Ik feliciteer zijn nieuwe werkgever met zijn komst. Bedankt voor al die jaren prettige samenwerking André. Ik ga je goed.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 Vrijdag 8 juli de aftrap van de Radio 1 Sportzomer. Met grote winnaars in de studio. Hans van Breukelen, Peter Blanger, Elting en Haarhuis, Wens Blom, Jan Jansen, Floris Jan Bovenlander, Jeroen Dubbeldamp, Stefan van den Berg, Maarten van der Weijden en vele anderen. Dag 1 van de Radio 1 Sportzomer. Hallo, gewond. Hij Vrijdag 8 juli vanaf 10 uur, op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.